Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik speet heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel speet van. Ik ben geboren in een hechte familie en mijn vader is. En altijd en zal altijd blijven de integer en toegewijde vader die er altijd voor mij was.